In Parijs begint vandaag een nieuw proces tegen de Venezolaanse terrorist Carlos de Jakhals. Hij wordt ervan verdacht vier bomaanslagen te hebben gepleegd in de jaren 80, waarbij elf doden vielen. Carlos de Jakhals zit in Frankrijk al een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op twee politieagenten in 1975. De echte naam van de Jakhals is Ramirez Sanchez. Hij heeft een reeks van terreurdaden op zijn naam staan. In 1994 vonden Franse agenten hem in Soudaan en brachten hem naar Frankrijk.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file bij Rotterdam op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer. Er zijn auto's stilgevallen. De rechte reishok is dicht. Doei. Tabi. De maatsel. Tot ziens. Hoi. Oh, Groeten. Aye. Nederland heeft afscheid genomen van de strippenkaart. Wij reizen nu allemaal met de OV-chipkaart.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Nou, wat een weekend weer. Poep. Nou, er moest maar weer eens gewerkt worden. Goedemorgen. Ze werden door de overheid gebeld toen DigiNotar niet in staat bleek... onze belastinggegevens te beveiligen. En ze zijn nu bezig met een intelligent systeem tegen cyberaanvallen. Het beveiligingsbedrijf Fox IT... Aan oprichter Menno van der Maart zometeen de vraag... blijven onze staatsgeheimen ook echt geheim? En hoe bedrijven als FoxIT daarvoor dan kunnen zorgen? We gaan ook naar het AZC Zwijkhuizen. Het asielzoekerscentrum in Limburg dat van Den Haag moet sluiten. We zoeken de drumband, de schutterij en de supermarkt. Want hoe stevig is de band geworden tussen AZC-bewoners en dorpelingen? Charles Borremans buigt zich over verdwenen merken. En wilt u mij zien verschijnen? Surf naar begids.fm. De, de nieuwe belastingplannen gaan voor grote problemen zorgen. Meer huisuitzettingen bijvoorbeeld. Daar waarschuwt woningcoöperatie Edes voor. Nu kunnen de toeslagen voor bijvoorbeeld huur- en kinderopvang direct worden overgemaakt naar de betreffende instanties. Vanaf 1 januari gaan ze alleen nog naar de rekening van de aanvrager. En de vraag is of die mensen het geld dan nog gebruiken voor huur- of kinderopvang, of om gaten te stoppen. Vandaag praat de Tweede Kamer over die nieuwe belastingplannen. Aan de telefoon Marc Calon, hij is voorzitter van EDES. Goedemorgen meneer Kalon. Goedemorgen meneer Meurus. U bent onderweg zo te horen? Ja, klopt. Naar het... Den Haag, naar Groningen naar Den Haag. Wordt het echt zo erg als dit plan doorgaat? Nou, wij denken dat, dat het geen verstandig plan is. Als je ziet dat vorig jaar uh, zo'n 17.000 mensen een vonnis gehad hebben dat ze uit hun huis moesten voor uh, huurachterstand. Daarvan zijn er ongeveer uh, 4600 uiteindelijk uit het huis gezet. Die andere mensen is een regeling getroffen. En je ziet dat mensen nog wel eens moeite hebben om hun geld te beheren. En tot nog toe kunnen ze ervoor kiezen om die huurtoeslag direct aan de verhuurder over te laten maken. Dus aan de corporatie. Maar nou, Dat voorkomt dus dat ze aan het eind van de maand gewoon te weinig geld hebben om de huur te betalen. En dat er problemen komen. Nou, wil het kabinet de fraude met toeslagen tegengaan. En daarom komen die verschillende toeslagen nu terecht op de rekening van de mensen om wie het gaat. Hè? Dat is ook ja. een manier om de administratieve lasten bij de Belastingdienst te verminderen, ja. wordt er gezegd. Ja. Daar vind ik wel wat in zitten. Nou, dat vind ik ook wat in zitten. Dat vind ik ook heel goed. Dus niet meer die toeslagen naar Jan en overmaken. Dat vind ik een heel goede inzet van het kabinet om fraude tegen te gaan en de lastendruk te verminderen. Maar je kan natuurlijk wel zeggen dat het overgemaakt kan worden naar de kinderopvanginstelling of naar uh, pleegouders bijvoorbeeld, of naar woningbouwcoöperaties. Direct, af... direct, ja, direct vanuit... dat is de mogelijkheid die er nu is. Dan kan men gewoon kiezen om het direct naar de instantie over te laten maken. Dus ik zou er ook niet voor zijn om dat Marjan en alle mannen over te laten maken. Dus ik vind het goed dat het kabinet dit doet. Alleen voor instanties waar mensen op aangewezen zijn... zoals kinderopvanginstanties uh, of woningbouwcoöperaties... daar vind ik het onverstandig. Bovendien, kun je die ook heel makkelijk controleren... en is daar geen fraude geconstateerd dit punt. Dus maar dat meneer dus huurders die kunnen toch heel eenvoudige machtingen uitschrijven... dat de huur wordt overgemaakt op de dag dat die toeslag binnenkomt? Ja, maar uh, je ziet dan wel eens vaak dat mensen die wat lagere inkomens hebben... dat die ook wel soms moeite hebben om het geld te beheren. En als ze dan de toeslagen eerder krijgen, daar andere dingen van gaan doen... dan kunnen ze de huur niet meer betalen. En je ziet dat er een toenemend aantal mensen is... die problemen heeft met betalingsachterstanden. Nou, er is heel veel... Werk gedaan door sociale diensten, maar ook de woningbouwcorporaties, steeds achter de voordeur. proberen mensen te helpen dat ze geen schulden opbouwen. Nou, en een van de slimste methodes is om die vaste lasten. om die gelijk uh, naar de instanties te doen die dat nodig hebben, zodat er geen betalingsachterstanden ontstaan. U had het over 17.000 huisuitzettingen, althans pogingen nee, nee, nee. daartoe. En er zijn er 4600 van uh, inderdaad het huis uitgezet. Ja. Is dat een fors aantal of valt dat mee? Nou, dat daalt wel. Het jaar ervoor was het 5.000. Maar je ziet dus dat uh, van die 17.000, nou 4.500, dus dat is ongeveer een kwart. minder dan een kwart. Dat uiteindelijk leidt tot huisuitzetting. Dat heeft er dan mee te maken dat woningbouwcoöperaties toch weer een regeling met die mensen proberen te treffen. Want het laatste wat je natuurlijk wil, is dat ze op straat komen te staan. Dus het aantal dus... huisuitzettingen is een beetje gedaald? Het aantal huisuitzettingen is gedaald. Het is met 20% gedaald. Juist door heel veel inzet van corporaties om te zorgen dat geld eerder op de rekening wordt gestort. Meehelpen, uh, beheren van rekeningen. Dus mensen ook echt gewoon helpen dat ze niet in de problemen komen. Nou, je ziet dat door deze maatregel, die op zich logisch is vanuit fraudebestrijding, ja, dat die mensen het kind van de rekening worden. Maar dan, dan kunt u ze duurig. toch weer meehelpen met die rekeningen? Nou, dat je gewoon mensen ook meehelpt van hun lasten te beheren. Er zijn heel veel mensen die moeite hebben om hun mannelijkse lasten gewoon te beheren. Nee, dat snap ik. Maar als deze belastingplannen nu doorgaan... dan kunt u toch zeggen tegen die mensen... wacht even, er komt straks een toeslag op uw rekening binnen. Uh, wij gaan het even met je regelen dat het onmiddellijk wordt overgemaakt naar onze instantie. Ja, dat kan dus niet meer. Want de Belastingdienst zegt dan... Nee, het moet gewoon direct eerst naar de huurder en die moet het weer over. Ja, maar dat zeg ik. Maar Dan kunt u bij de huurder aan tafel gaan zitten en zeggen... luister, aan het eind van de maand ontvang je die toeslag. Uh, wij gaan het even zo in elkaar steken dat ik voor jou... en dan hoef jij je handtekening alleen maar te zetten... een, een, een, ja, een maandelijkse overschrijving daarvan maak. Dat zou kunnen, maar het systeem wat we nu hebben is nog veel simpeler. Dat de huurder gewoon van tevoren aan kan geven... of die toeslag naar hem overgemaakt moet worden... Of direct naar de woningbouwcoöperatie. En in het geval van kinderopvang naar de kinderopvanginstantie. En de Belastingdienst heeft ook daar geen principiële problemen mee. Die zegt ook niet van nee, coöperaties frauderen of kinderopvanginstellingen frauderen. Hier is gewoon niet aan gedacht dat dit een groot probleem zou kunnen zijn. En daarom loopt het in de Kamer ook zo hoog op. En dit is dus van uw kant de laatste poging om de staatssecretaris ja. van Financiën, Wekes van de VVD ja. zo meteen op andere gedachten te gaan brengen. Vandaar ja. dat u onderweg bent naar Den Haag. Ja, nou, het is vooral ook de Kamerleden steunen die hiermee bezig zijn. Er zijn veel partijen die hebben de vragen over gesteld. De lijn is eigenlijk allemaal hetzelfde. Logisch, dat je het doet aan fraudebestrijding, helemaal mee eens. Maar een beetje dom, uh, partijen die uh, geen fraude plegen... en waar mensen wel van afhankelijk zijn, dat die nu uh, dat ook niet meer kunnen doen. Dus dat is raar. Goeie nou, reis en veel succes, ja, meneer Kalon. Ja. Fijne, Mark Fijne Calon. morgen. Dag. Hij is voorzitter van de woningcoöperatie EDES en hij is onderweg naar Den Haag. De .fm. Elk jaar wordt er in Nederland voor bijna 4,5 miljard euro aan voedsel weggegooid. En om daar iets aan te doen zitten vandaag tientallen producenten en voedseldeskundigen bij elkaar in Den Bosch. Tijdens het Beter Eten congres. Ze proberen daar plannen te maken om in 2015 de voedselverspilling met een kwart te verminderen. Het congres wordt zometeen geopend door oud-landbouwminister Gerda Verburg... nu werkzaam bij de Wereldvoedselorganisatie. Maar we hebben er al iemand staan in Den Bosch. even Jan Peels. Jan. Ja, want als je die cijfers bekijkt, dan schrikt het soms om je hart. Want per hoofd van de bevolking in Nederland alleen al... wordt er uh, tussen de 70 en 115 kilo aan voedsel per jaar weggegooid. Ja, dus Felix, jij ontkomt er ook niet aan af en toe... wel eens een keer iets in de vuilnisbak te gooien, denk ik. Hè? Ik vermoed van wel, Jan. En jij? Ja, ja ik, ook, ik ook. ik ook, Maar gelukkig heb ik mijn schoonmoeder tegenover me wonen. En die is nog van uit de oorlog. En die zegt: Niks in die vuilnisbak. Doe het maar in een bakje. Doe het maar aan de overkant van de straat. En dat, die eet het dan weer op. Dus dat, wat dat betreft, ik ben een beetje goed bezig. Mevrouw Verburg, u wel eens wat in de vuilnisbak? Uh, ik ben bang van wel. Maar ik weet al veel langer dat we, dat we zo'n beetje 20% van alle voedsel uh, dat we kopen verspillen. En ik heb gezegd: uh, dat gebeurt minder in, uh, in Huizen Verburg. En wij doen er ook echt iets aan. Uh, op welke manier? Nou ja, door. Uh, door een lijstje te maken als we naar de winkel gaan, door echt te kijken of we iets nodig hebben. Maar ik zal niet ontkennen, ook bij ons zal er wel eens iets doorslippen. Ja, want als je dan, dat zijn nog maar de cijfers van Nederland, maar als je in de wereld kijkt, het is werkelijk onbeschrijfelijk hoeveel dat er weggegooid wordt. En dat, terwijl we binnenkort met z'n 9 miljarden zijn, ja, een oplossing is, niks weggooien. Gewoon opeten. Precies. Beter benutten, want we produceren nu al voldoende voedsel om 9 miljard mensen te voeden. En dat vorig, is er gewoon. Ja, vorig, jaar, vorig week is de 7 miljardste mens geboren als klein babytje ergens in India. Uh, maar nu al produceren we voldoende. Het enige wat we moeten doen is zorgen dat wat geproduceerd wordt, dat dat ook bij de mensen komt die het nodig hebben. En wij als westerse uh, wereld, westerse consumenten, moeten minder voedsel verspillen door gewoon te kopen wat we nodig hebben. Precies, en dat is het doel wat hier vandaag ook besproken wordt: een kwart minder gaan verspillen over drie jaar al. Dat is ook al een toenschetting. Ja, dat kan. Als je, want hier, ook hier is weer zogenaamd uh, laaghangend fruit. Dus er zijn dingen die je heel simpel kunt doen. Namelijk door thuis een lijstje te maken... en niet pas in de supermarkt te denken van... wat wil ik vanavond eten? Of aan je kinderen te vragen... wat wil jij vanavond eten? Want dat betekent dat je uh, veel te veel openstaat om uh, deze impulsen te volgen... en die, uh, dat, die aanbieding te nemen. Uh, dat helpt. Maar ook om te denken van... Uh, uh, hoe zorg ik dat niks van wat ik uit de supermarkt haal... Aan voedsel. In de prullementvertuiging. Ja, dat klinkt allemaal heel simpel. Maar ik loop inderdaad in die supermarkt. Drie voor twee uh, grote hoeveelheden gaat het altijd om. Uh, ja, uiteindelijk heb ik gewoon te veel. Ja, je mag ook niet uh, alleen naar de consument kijken. Je moet ook naar de, naar de retail kijken, ook naar de supermarkten, maar ook naar de productieketen. Want daar gebeurt ook heel veel. Uh, maar als iedereen in gedachten houdt dat we nu al voldoende produceren om 9 miljard mensen te voeden. En dus met gemak 7 miljard mensen te voeden, maar dat we er allemaal een bijdrage aan. Aan kunnen leveren. Daarmee ook nog besparen in onze portemonnee, want we kunnen 200 euro per gezin besparen als we minder voedsel verspillen. Tegelijkertijd doen we iets aan het klimaat. Dan zou ik zeggen, goed nadenken, lijstjes maken, niet uh, op alle impulsen ingaan en nadenken gooi ik dit weg of kan ik die melk die, die bijvoorbeeld tenminste houdbaar is tot vandaag ook morgen woensdag nog drinken en het antwoord daarop is ronduit ja ja precies want inderdaad die houdbaarheidsdata er zijn dingetjes maar uiteindelijk als je dus inderdaad het globaal bekijkt ja kunnen wij hier dan wel iets doen in Nederland om dat grote probleem in de wereld op te lossen ja we kunnen ons deel doen we zijn allemaal consument we kunnen allemaal iets bijdragen aan vermindering van voedsel maar ligt dat dan vooral bij die consumenten zoals u net zegt van een met je met een lijstje maar ik denk dan dat het zit in de industrie in de logistiek ja. in de toestand ja natuurlijk daar zit het ook in dus dan moeten we ook aan doen. Daar gaat het congres vandaag ook, uh, ook over. Maar als mensen zeggen, ik kan er toch niks aan doen... dan gaan ze met hun armen over elkaar zitten. Terwijl iedere consument, iedereen die nu luistert... kan er zelf iets aan doen. Doe dat. En vraag dan aan de supermarkthouder uh, of die er ook wat aan doet. Of ga een keer naar de streekmarkt. Of ga een keer bij de boer of bij de fruitteler zelf wat kopen. Want dat zijn natuurlijk ook mogelijkheden. Precies, en daar kun je die rotte appeltjes en die kromme komkommers dan misschien kopen... die normaal gesproken weggegooid worden. Nou wordt dat hier vandaag, vandaag ook uh, uh, als uh, grondstof gebruikt om, uh, om te dineren. Wijst u eten hier? Het is wel de bedoeling. Als ze tussen de middag tenminste ook iets, uh, iets, uh, iets serveren, dan uh, eet ik mee. Ja, en dan is het zo dat elk plakje kaas, elk plakje vlees, wordt gewoon ter plekke afgesneden. De boterhammen worden bij van spreken uh, van ter te plekke afgesneden, zodat er nooit teveel kan zijn. Nee, hartstikke goed. Bovendien heeft het uh, tot voordeel dat je dan als, uh, als consument, uh, als iemand die lekker gaat eten, ook ziet waar het vandaan komt. En dat is ook heel belangrijk, hè? dat we weten hoe ons voedsel wordt geproduceerd. En dat we dat niet alleen zelf weten, maar ook onze kinderen weer leren. Ja, jullie zullen een kom, komkommer. Kom ik loste graag een kromme komkommer. Ja, het vergt wat vaardigheden om die ook weer te schillen. Dat kan je altijd met een dun schillen. Maar er is niks mis mee om je te oefenen. Om dat met een aardappelschilmesje te doen. Dan okay, nou gaan ze dat niet leren hier vandaag. Maar ze gaan nog veel meer dingen bespreken. Om uiteindelijk te komen tot een kwart minder verspilling in 2015. Smakelijk ik eet alvast een heel goed congres. Ik dacht dat ze nog wat zou zeggen. Dankjewel Jan, maar dat zijn ze niet. Ze, Ze loopt zo Kou weg. Ik we moet goed groeten doen, dat dan weer wel. Oké, okay. goed te terug. Jan Peels sprak met uh, oud landenminister minister Burg, nu werkzaam bij de Wereldvoedselorganisatie... over gewoon minder aanschaffen in de supermarkt. Nadenken voordat je er naartoe gaat. Ja. Yeah. Makkelijke gezichten gedaan. She walks, alsof de birds weer zijn opgestaan. She walks in so many ways. Daar gaan we. She walks in so many ways. She wants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 En Mark Olsen zitten we samen in een groep, schrijven we samen, zingen we samen. En die groep heet gewoon ouderwets de Jayhawks. De Jayhawks zijn weer opgestaan. Ze hebben een nieuwe CD uitgebracht die heet Mockingbird Time. En daarvan dus She Walks in So Many Ways. Muziek. De reden waarom we hier vanavond zijn is dat onlangs duidelijk is geworden dat er elektronisch is ingebroken bij het bedrijf DigiNotar. Uh, daar zijn frauduleuze certificaten in omloop gekomen. En die certificaten zijn nodig om het internetverkeer veilig te maken. Te laten verlopen. Gisteren zijn de resultaten van een onderzoek door het ICT-beveiligingsbedrijf Fox IT bekend geworden. En dat laat zien dat het niet uitgesloten kan worden dat ook overheidscertificaten van Diginota gecompromitteerd zijn. Begin september, minister Donner in een extra uitzending Diep in de Nacht. En het geeft aan hoe belangrijk veiligheid is op internet. Deze maand werd bekend dat Fox IT, het bedrijf dat het lek boven water haalde... samen met TNO aan een systeem werkt om cyberaanvallen tegen te gaan. De staat stelt daar 800.000 euro subsidie voor beschikbaar. In de studio van RTV West zit Menno van der Marel, Hij is oprichter en directeur van Fox IT. Goedemorgen, meneer van der Marel. Goedemorgen. Het systeem dat u gaat ontwikkelen, dat heet CAD, oftewel Cyber Attack Detector. En het gaat digitale bedrijfs- en overheidsspionage vroegtijdig ontdekken, is de bedoeling. En het opzetten van het systeem duurt twee jaar. Kan dat niet wat sneller, gezien de urgentie van dit probleem? Um, het is een ingewikkeld probleem. En uh, we zijn er eigenlijk al een hele tijd mee bezig om na te denken... hoe je dit soort dingen zou moeten aanpakken. Maar het probleem met spionage is dat je, um, als je niet weet dat het gebeurt... ga je er ook nooit achter komen. En dat betekent dat je er op een hele andere manier naar moet kijken... dan bijvoorbeeld fraude. Als je gefraudeerd wordt, dan weet je achteraf dat je geld kwijt bent. Als je gespioneerd is, dan weet je dat niet dat dat is gebeurd. Behalve als je ziet dat een auto wordt nagemaakt ergens in Pakistan. Uh, ja, precies. En dan is het nog maar de vraag hoe dat dan precies gebeurd is. Want dat weet je pas veel later. Nu werkt u samen met TNO. Wat gaat u doen en wat doet TNO in dit project? Um, nou, Wat we gaan maken is een, is een soort tripwire systeem... waarbij je um, gaat kijken op wat voor manieren mensen via... Uh, of uh, partijen via internet binnen proberen te komen. en Normaal gesproken, als er een aanval op internet plaatsvindt... dan gaat dat redelijk ongericht. Dat betekent dat er een, een, een aanval is... waarbij de vrij ruw gewoon geprobeerd wordt om ergens naar binnen te gaan. Veel geschoten het... altijd raakt. Ja, precies. En dat is vrij makkelijk te detecteren. En er zijn veel systemen voor om dat te doen. Een, een spionageaanval zal veel gerichter zijn. Dat gaat heel voorzichtig. Het wordt van tevoren bepaald. Op die computer staat interessante informatie. En dan gaan ze heel voorzichtig naar die computer toe... en daarvan dan die informatie teruglekken. En het is heel lastig om dat soort dingen te kunnen zien. En wij hebben een systeem uh, bedacht... en wat we nu aan het maken zijn uh, samen met TNO... waarbij je op een, uh, heel specifiek naar afwijkingen gaat kijken... die uh, uh, kunnen duiden op spionage. En één tripwire is dan vaak niet genoeg... maar een aantal verschillende signalen bij elkaar kunnen... dan leiden tot uh, uh, het feit dat je kan zien dat er iets gespioneerd wordt. Wat zou een mooi Nederlands woord zijn voor tripwire? Een, um, uh, ja... Uh, uh, het is een, een alarmbelletje eigenlijk, denk ik. En uh, veel alarmbelletjes bij elkaar, kleine alarmbelletjes bij elkaar... kunnen dan net het beeld geven van hey, hier is wat geks aan de hand. Je kan maar je wat, voorstellen... doet, wat doet TNO nu? En wat nou, doet TNO, ja, wij, wij zijn degene die het, het, het totale systeem maken. En TNO die heeft bijzondere wetenschappelijke kennis... om dat soort bijzondere tripwires te maken. En tegen wat voor soort aanvallen worden overheden en bedrijven dan beschermd? Uh, echt alleen maar die spionageaanvallen of nog veel meer? Nou, het zijn, het zijn eigenlijk uh, twee dingen. Aan de ene kant heb je spionageaanvallen. Dat is dat de informatie uh, gezocht wordt en, en, en gevonden wordt en misbruikt wordt. Aan de andere kant kan je je ook voorstellen dat in de vitale infrastructuur er uh, een soort uh, tijdbommetjes neergezet worden... die later gebruikt kunnen worden voor, uh, voor aanvallen om bijvoorbeeld een energiecentrale stil te leggen als dat nodig is. Dat is ook mogelijk? Ja. Dat gebeurt al? Uh, uh, er zijn, uh, uh, wij doen vrij veel onderzoek, hè, dat uh, heeft u net ook al even genoemd... als er dingen, vreemde zaken aan de gang zijn. En zeker de afgelopen jaren hebben we regelmatig onderzoeken gedaan... waarbij we sporen hebben teruggevonden van, van programmatjes en, en, en, en vreemde sporen van uh, meestal buitenlandse uh, computers... die uh, erop wijzen dat er dat soort dingen zijn. Is hier al eens de elektriciteit uitgevallen... doordat iemand in Oezbekistan daarmee bezig is geweest? Uh, dat kan ik niet zeggen. Maar het is wel typisch iets wat uh, in principe zijn, vroeger waren dat soort netwerken allemaal losgekoppeld van het internet. En tegenwoordig zijn we met z'n allen eigenlijk, ik denk onder dus meer dan 50% digitaal bezig. En dat betekent dat ook dat soort systemen uiteindelijk aan het internet gekoppeld zitten. En dat soort risico's zijn dus aanzienlijk toegenomen. Ja, en u werkt de komende twee jaar in dit systeem. Nou kan er ondertussen natuurlijk wat gebeuren. Hoe zijn overheden en bedrijven dan in die overbruggingsperiode beschermd tegen cybercrime en spionage? Uh, nou, dat is lastig. Het, is ook, het, is, het, het, het probleem is, het is een nichemarkt. En er is ontzettend weinig expertise. Er zijn wereldwijd maar een beperkt aantal bedrijven die echt snappen hoe dit in elkaar zit. En uh, er worden op dit moment ook nog veel te weinig mensen opgeleid die hier goed mee aan de slag kunnen. Um, dus in die tussenliggende periode zijn er best wel wat oplossingen die een beetje helpen. Maar die, rondom die gerichte aanvallen is er, is, is er echt een probleem op dit moment. Burgers doen zaken ook met de overheid? Ook digitaal? Ja. Op welke manier worden wij als burgers bedreigd? Um, nou, uh, ik denk dat je eigenlijk als gewone burger vooral het, het privacyprobleem hebt. Uh, er zullen niet zoveel uh, dit soort spionageaanvallen gericht zijn op een gewone burger. En maar op het moment dat je als gewone burger bijzonder vertrouwelijke informatie hebt, dan heb je denk ik wel een probleem. En ik denk dat je dat dan ook niet zelf moet proberen op te lossen, maar dat je een partij moet zoeken die je daar serieus bij kan helpen. Moet je als burger dan een partij gaan zoeken? Dat kost nogal wat geld. Ja, dat klopt. Uh, dus je moet, uh, dat, dat is ook echt iets wat... We zijn met z'n allen pas een aantal jaar in de digitale maatschappij serieus aan de slag. En dat betekent dat er nog een behoorlijke inhaalslag te maken is... om uh, dezelfde, hetzelfde veiligheidsniveau van een burger uh, wat je in de gewone maatschappij hebt... ook te gaan halen in de digitale maatschappij. Toen een bedrijf opdracht kreeg om de veiligheid van DigiNota te bekijken... toen werd er vanuit de politiek de zorgen uit dat de overheid nu afhankelijk wordt van één bedrijf... namelijk het Uwe. En minister Opstelte, die beaamde dat, maar die zei dat er geen alternatieven zijn. Begrijpt u die zorg? Ja, het, het, het probleem is er zijn uh, binnen Nederland en buiten Nederland... gewoon ontzettend weinig bedrijven die echt dit soort expertise uh, hebben... en ook direct kunnen inzetten. Um, er zijn ook binnen de Nederlandse overheid een, een, een beperkt aantal mensen... die het heel goed begrijpen, maar dit probleem dat groeit. Uh, en dat betekent dat er ook snel meer expertise en meer experts moeten komen. Um, in dat kader is er op dit moment ook een, een, een initiatief vanuit Den Haag... in de Haagse regio om de security delta... Uh, te, op te bouwen. En dat betekent dat er een uh, aanzienlijke effort ingestopt wordt om veel securitybedrijven bij elkaar te krijgen. Allemaal beveiligingsbedrijven die bij elkaar komen en die een ja. heleboel inspanningen verrichten om ervoor te, te zorgen dat er nieuwe mensen worden opgeleid. Ja, opgeleid en ook bedrijven, nieuwe bedrijven moeten starten die zich allemaal met dit probleem bezighouden. Zodat je dat niet alleen nationaal, maar ook internationaal goed kan oppakken. Mag het eigenlijk van de NMA dat u zich alleen hiermee bezighoudt? Nou, we houden ons er niet alleen mee bezig. Er zijn op zich best veel bedrijven die ook stukjes van security doen. Alleen in een bijzonder geval, als er bijzondere nieuwe expertise nodig is... dan is het gewoon lastig om de juiste expert te vinden. Het is absoluut geen grote markt. Um, en als die markt groeit, hoop ik ook dat er langzaam zeker... meer partijen en bedrijven komen die zich er ook tegenaan gaan bemoeien. U heeft zo'n honderd man personeel. Ja. En u krijgt te maken met uiterst gevoelige informatie. Zijn uw medewerkers al geschieden door bijvoorbeeld de AIVD? Inderdaad. We hebben diverse screeningen. Uh, en als dat nodig is, gebeurt dat ook door de AIVD. Maar de AIVD is uh, een kleintje vergeleken met uw bedrijf, toch? Nou, U weet meer dan de AIVD. Het is wel zo dat als je gaat kijken naar ons personeel... dat we de screeningen doen, doen we op allerlei verschillende manieren. En dat betekent dat we dat deels uitbesteden, maar ook deels zelf doen. We hebben behoorlijk wat experts zitten... die ook onder de oppervlakte op internet heel goed kunnen uitvissen... wie wat doet, wat hackers aan het doen zijn... en dus ook wat bijvoorbeeld potentiële nieuwe medewerkers doen en gedaan hebben. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar wat ik net zei, de IVD is nauwelijks te vergelijken met uw bedrijf. Uw bedrijf weet veel meer dan mogelijk die veiligheidsinstantie. Uh, nou, dat, uh, dat ben ik niet met je eens. Ik denk nee? dat er U kunt heel diep graven natuurlijk. Wij kunnen diep graven. We hebben alleen andere, uh, andere mogelijkheden uh, uh, dan, uh, dan de IVD. En we hebben uh, andere soorten opdrachten. Dus ik denk niet dat je die vergelijking zomaar kan maken. Uw bedrijf staat erom bekend dat u tien stappen voorloopt op de ontwikkelingen. Kunt u een aantal oh. voorbeelden geven aan bedreigingen... die er mogelijk aan zitten te komen? Nou ja, het, het, het, het, het, het belangrijkste voorbeeld nu is denk ik al genoemd. We zijn al, nou, al nou, al nog, jaar... Ik wil er nog een paar. Ja. Um, nou, de, uh, zeg maar een, een, een mooi voorbeeld wat, uh, wat al een tijd speelt, dat is... Um, even denken hoor. Uh, ja, de, de, nou, het spionagevoorbeeld is dat hebben in twee delen wat ik net genoemd heb, hè. dus het spionage informatie gedeelte, dat wordt nu echt volop gepakt uh, op dit moment is de, maakt men zich daar nog niet zo druk over, hè. de business case is er eigenlijk niet, daarom krijgen we die subsidie ook omdat uh, uh, je krijgt het nu eigenlijk nog niet aan de straatstenen kwijt, en we zijn ervan overtuigd dat over drie tot vijf jaar de markt heel graag dit soort dingen wil hebben... omdat ze dan aan de dijf hebben ondervonden dat het probleem er wel is. Ja. Um, het tweede voorbeeld, uh, dat is in die, in die vitale infrastructuur. Wij maken ons vooral druk over de, de, de belangrijkste componenten in de maatschappij. En dat is uiteindelijk de overheid, dat is uh, de, de financiële sector en de vitale infrastructuur. En daar zien we dus ook de meeste dreigingen. En de, de, de, de andere complexe dreiging die we zien... is die afhankelijkheid die er uh, in de vitale infrastructuur komt. Er komt steeds meer intelligentie in, uh, in, in dat soort organisaties. Ik denk dat het ook heel goed is. Hè. Je moet eigenlijk gebruik maken van de technologieën der, die er zijn. Maar het grote risico is dat de, de, de criminaliteit en het misbruik... dat is pas net begonnen in de digitale wereld. Dus mm. de, de, de creativiteit is vele malen groter... dan de creativiteit om bijvoorbeeld een bank te overvallen. Dat bedoel dat ik. Op... Die hackers die blijven er toch voor zorgen... dat u opdrachten blijft krijgen... Ja, dus de, het is ook de oplossingen die wij maken. Hè, dat, dat tripwire systeem, dat is niet een systeem wat af is. Dat is een, het is juist, een mooie mantel waarin je elke keer nieuwe Tripwires kan stoppen. Maar loopt u er niet altijd achteraan met die alarmbelletjes van u? Nou, dat is dus het punt. Hè. Je maakt een systeem waarbij je dus heel snel nieuwe alarmbelletjes kan maken. Je kan nu niet alle alarmbelletjes bezinnen. Dus we maken een systeem wat ook over vijf jaar heel snel nieuwe alarmbelletjes erin kan stoppen. En het, het, het punt is dat het niet meer mogelijk is om dingen eh, van tevoren tegen te houden. Hè. Die creativiteit is zo groot dat je niet van tevoren kan verzinnen hoe alles mis kan gaan. Het is zaak dat je ontzettend snel ziet dat het misgaat. En als je dat dan hebt gedaan dat je daarop reageert, ten eerste door... het. Het, de, de, de, de, de escalatie te minimaliseren. En de tweede dat je, laten we zeggen, binnen 24 uur een nieuwe tripwire hebt, zodat je het onmiddellijk ziet en direct kan reageren als zoiets nog een keer gebeurt. Hier gaat ook een tripwire. Kijk ik, eens aan. Ik ben er mijn tijd. Oké. Okay. <laughs> Meneer Van der Maren al, hartelijk dank. Graag gedaan. Meneer Van der hij is oprichter en directeur van Fox IT. Tot 12 uur nog uh, gaan we naar het asielzoekerscentrum in Zwijkhuizen. Dat moet dicht, maar de asielzoekers die zijn er aardig ingeburgerd. Houdt de Gehoorzame Vrouwenclub Islamitische Huwelijken in Maleisië in stand? De Wereldontvanger gaat het na. En hoe bij het bedrijf Ringers chocolade hand in hand ging met sociaal beleid. Maar de fabriek toch verdween. Na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De strengere exameneisen in het voortgezet onderwijs... leiden tot veel meer leerlingen. Dat gaat zakken voor het eindexamen. Dit jaar zouden 18.000 scholieren extra hun diploma niet hebben gehaald. En dat is ongeveer een verdubbeling. Vooral meer meisjes dan jongens zouden zakken voor het examen. De nieuwe exameneisen worden de komende twee jaar gefaseerd ingevoerd. De BRICS-landen, de opkomende economieën... Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika... willen de eurozone helpen, maar alleen via het IMF. Niet door geld in het noodfonds te storten... zei de Russische minister Lavrov tegen IMF-directeur Lagarde... Het noodfonds gaan ze niet extra steunen... omdat dan de oorzaak van de problemen niet wordt opgelost. Voor het voorzitterschap van de PvdA... hebben zich behalve Kamerlid Hans Spekman nog twee kandidaten gemeld. De voorzitter van de Groningse PvdA, Piet Boekhout, is één van hen. En wie de andere kandidaat is, wil het partijbestuur niet zeggen. En duizenden Chinezen zijn de kunstenaar en dissident Weiwei te hulp geschoten... om zijn belastingsschuld te kunnen voldoen. Sommige donateurs gooien bankbiljetten over de hekken rond zijn kunststudio. De kunstenaar moet 1,7 miljoen euro belasting betalen. Volgens critici wil de Chinese overheid hem de mond snoeren. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Beurders. Dan is het nu tijd voor een nieuwe reportageserie. De nieuwe reportageserie waarover u vorige week al heeft gehoord AZC Zwijkhuizen. Over het asielzoekerscentrum in het Zuid-Limburgse dorpje Zwijkhuizen dat dicht moet. En daar zijn ze daar niet blij mee. Verslaggever Katinka Beer, hoe zit dat? Nou, dat uh, asielzoekerscentrum is er al uh, 23 jaar. Volgens de burgemeester naar volle tevredenheid. Uh, zijn de asielzoekers geïntegreerd, doen ze mee aan het verenigingsleven. Maar het moet nu dicht. Er komen minder asielzoekers het land binnen. Er moet een aantal AZC's dicht. En Zwijkhuizen is daar één van. Nou, uh, vorige week liet je al horen hoe de burgemeester... Uh, met de mensen van de plaatselijke school een petitie aanbood in de Tweede Kamer. Wat heb je nu gedaan? Ik ben naar het dorpje zelf geweest, naar Zwijkhuizen, bij Geleen... om met de dorpsbewoners te praten natuurlijk. En ik was bij de repetitie van een van de vele verenigingen. Dit is de drumband, zo te horen. Ja, de drumband van de schutterij, uh, Schutterij sint Jozef Ze repeteren iedere week in parties, partycentrum Ravenhuis... waar tegelijkertijd ook het mannenkoor repeteert. En de voorzitter van de schutterij is er altijd bij, Jan Dols. Ik ben al zelf van het bij. Van, van acht jaar ben ik, ben ik lid. Dus dat is nu al uh, 60 jaar. En uh, ja, de schutterij is... Ja, daar kom je bij en daar kom je bijna nooit meer vanaf. Dat is een stuk van je leven. Zijn er nou ook uh, asielzoekers lid van de schutterij? En op dit moment niet meer. We hebben twee asielzoekers gehad. Een mevrouw en een meneer. En van die mevrouw zijn ook twee kinderen uh, lid geweest van de vereniging. En hoe Kijk, ging dat? Uh, wij waren bezig met het plaatsen van een schietboom. Dus met vangen, zodat er geloot meer in de grond kwam. En toen kwam er een gegeven moment een meneer, die woonde hieronder. Die kwam met, uh, met iemand aanlopen op dat trein waar we bezig waren. En die, uh, die stelde die man voor. En die zei dat dat een asielzoeker was. En uh, die had ons de week daarvoor zien lopen in uniform. En dat vond hij mooi, vond hij prachtig. En uh, nou, hij zou dat ook wel willen. Toen heb ik als uh, voorzitter en met het bestuur overleg gepleegd, wat kunnen we hiermee? Het was toch wel even een, ja, een lastige vraag. Ja, waarom? Uh, ja, hoe lang blijven die mensen? Want dus die kunnen zo uh, ja, vertrekken. Die kunnen ook de volgende week weer vertrekken of achter drie maanden vertrekken of zo. En uh, wij hadden toen uh, een afspraak gemaakt dat we dus niet direct een totaal nieuw uniform voor die meneer gingen maken. Want wij hadden ook uniformen hangen. Wij dragen ook geweren echte originele geweren vanuit het leger van vroeger. En die zijn alleen die geweren onklaargemaakt. gemaakt. En we hebben met die mannen een afspraak gemaakt dat hij niet dat geweer mee zou nemen naar het asielzoekerscentrum. Dat het, uh... Mogelijk dat ze daar dan bang werden ja? of uh, dat ze misschien op loop gingen of zoiets. Weet ik niet. Waar kwam hij vandaan? Hij kwam uit Armenië. En die vrouw uh, die kwam uit Tsjetsjenië. Dus zij zochten natuurlijk ook een beetje toenadering in, in, in, een, in een, een of andere gemeenschap. En gebeurde dat ook? Hoorden ze er echt helemaal bij? Uh, zij hoorden er uh, helemaal verleden bij, want kwamen, iedere week kwamen ze met, met volle enthousiasme schieten. Ja, wat vond u ervan? Nou, wij hadden dus op dat moment weer twee leden erbij, omdat we dus een kleine vereniging zijn. En, kleine vereniging, uh, klein dorp? Klein dorp, uh, 750 inwoners, dus we konden wel wat leden gebruiken. Zwijkhuizen ligt op een heuvel. Bestaat uit niet veel meer dan één straat, de Bergstraat. Ik ben me even afgestapt van uw fiets, omdat het zo stijl is. Die is niet op te komen met fietsen. Woont u in een Zwijkhuizen? Ik woon in Zwijkhuizen, ja. Ziet u hier nog wel eens asielzoekers? Eh, zelden In de dorp. Nee, bijna nooit. Die mensen die wonen daar, ja, die kant van het bos, een beetje. Hè? Het is echt aan de andere kant van het bos. Ja. Er is ook weinig reden voor die mensen om hier te komen. Er is geen winkel, geen nee, school? er is niks. Ziet u wel eens uh, asielzoekers in Zwijkhuizen? Hele enkele keer. Meestal heel beneden langs het spoor. Maar niet of echt in Zwijkhuizen? In de Zwijkhuizen zelf niet, nee. Er waren er twee lid van de schutterij. Ja. Is dat uitzonderlijk? Of zijn er wel meer verenigingen waar asielzoekers ja. lid zijn? Ik geloof het niet, nee. Hier zijn 13 verenigingen en... Ja, schutterij kunnen ze al vlug meedoen. Zankoor en zoiets is al moeilijker. En wat heb je nog? Carnaval? Carnavalvereniging, toneelvereniging, Otere Bond, Otere Verenigingen, Otere Raad. Ja, van allerlei verenigingen. Bijenverenigingen. En waar zit u bij? Ik zit bij Zankkoor. ja. Wat heb je daar Ja, dat gaat. De supermarkt in Spouwbeek, aan de andere kant van het bos. Het AZC ligt officieel in Zwijkhuizen, maar dit dorp is eigenlijk dichterbij. En hier is er wel een winkel. We kennen het van de maar het is geen cliché. De fly is te groot om in het winkelmandje te passen. Ja, het moet een groter winkelmandje zijn. Zo. Zo. Dank u. Ziet u vaak asielzoekers in het dorp? We zien ja. ze wel eens langs fietsen, ja. Ja. ja. ja. ja. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen, het is al die jaren prima gelopen hier. We hebben er geen last van. Nou, we hebben er tenminste tot nu toe geen last van gehad. Bij de groente staat een Afrikaanse man met vluchtenkwarkjes in zijn mandje. You, you live in de AZC? Ja. Yeah. Where are you from? Waar komt u vandaan? Somalië. Somalië. What do you think of the AZC closing down? Wat vindt u ervan dat het AZC gaat sluiten? Um, the close the AZC, I, I changed to 8. Oké, okay. 8? 8, ja. Yeah. Daar gaat u naartoe? I go into... After one month. Over een maand gaat hij vertrekken. After, ja. after one month. Oh, acht, dat is echt. Asielzoekerscentrum in echt. Twintig kilometer hier vandaan, naar het noorden. En are you happy or are you sad? Uh, Bent I, u er blij mee of verdrietig over? Ja, yes, I'm very happy. Happy? Ja. Waarom? The same, Spalbeek is acht. It's all of liberal. Echt of Spaubek? Het maakt niet uit. Het is allemaal Limburg. Limburg. Je lijkt Limburg? Ja, ja. De situatie is heel Lea Fransen, dit is uw supermarkt. Ja. Heeft u nog veel uh, omzet aan uh, de asielzoekers? Naar mijn gevoel, weinig. Ja? Absoluut. Dan komen er wel veel asielzoekers? Er komen inderdaad redelijk asielzoekers. Maar het zijn geen grote klantjes, kleine klantjes. Wat vindt u ervan als het asielzoekerscentrum gaat sluiten? Het zal wat rust brengen. Je moet ze de gang van zaken leren. Hè? Een mandje nemen, eh, netjes aan de kassen gaan afrekenen. Hè? In het begin hadden we zoiets. Wij zijn hier dus van 1990. En dan kregen we heel vaak van planten potjes, mayonaise terug, kaas. Waar er gewoon een lik uit was, wat geproefd was. En wat dan ja, inderdaad terug was. Dus dat gaf toen de tijd ook van, alsjeblieft, eh, in het Engels. Ze mochten de potjes niet openmaken en zo het allemaal. Hè? Dus je hebt gewoon aandacht aan die mensen nodig. Want dan gaan we mensen naar buiten die vergeten af te rekenen. En dat is wat ik bedoel bedoelt u? Pekken, ja. Ja, gebeurt dat veel dan? Het gebeurt regelmatig. maar ja. Vooral cosmetica. Dus je hebt gewoon aandacht aan die mensen nodig. Niet dat ik geen aandacht wil geven, maar... Begrijpt je me? <laughs> ik kan er niet, niet, niet verder over uit, wat betreft, nee. U wilt niet zeggen, nee. maar u wilt het niet ergens gaan sluiten? Nee, helemaal niet. De heer Fransen, de eigenaresse van de plaatselijke supermarkt, denk en ze zegt dus, nou, blij dat ze weg zijn, ze pikken. Ja, en het uh, COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, zegt, wij monitoren dat, we kijken of dat veel gebeurt, en we hebben geen aanwijzing dat het daar uh, veel gebeurt. En het, overigens, als asielzoekers dat doen, dan wordt dat meegewogen in hun procedure, en dat weten ze ook. Dus het is ook wel heel onverstandig om uh, winkeldiefstal te plegen. Dat andere wat ze zegt, dat er wordt geproefd uit potjes, dat schijnt een... Afrikaanse gewoonte te zijn. Daar is wel extra aandacht aan besteed. Van mensen doet het nou maar niet. Dat vinden de uh, winkeliers niet fijn. Wat uh, heb je volgende week voor ons in petto? Ga ik naar het uh, asielzoekerscentrum zelf. om met uh, asielzoekers te praten. en onder andere met twee vrijwilligsters. die kinderen opvangen één keer per week. en die verschrikkelijk vinden dat het uh, gaat sluiten: het ACC Zwijkhuizen. Zwijkhuizen. Zwijkhuizen. Zwijkhuizen. Ja, ja, met de klemtoon op de eerste ja. lettergreep en niet uh, kerkraden, maar kerkrade. Maar het is weer een ander. Zwijkhuis. tries but Uh, Wayne komt uit Canada en ze heeft het uh, zingen met de Paplepel ingegoten gekregen. Want haar vader is de bekende troubadour Luden Wainwright. En haar moeder, de volkszangeres Kate McGarrickel van Kate en Anne McGarrickel. En dan heeft ze nog een oudere broer, die heet Rufus Wainwright. Wright. En die hele familie is doordrenkt van het zingen. Dit nummer schreef ze trouwens niet zelf, uh, dit C&W Play. Want dit is het origineel. Misunderstand. Pink Floyd, met stroboscopen, et cetera, et cetera, et cetera. See Emily play dus. Vara. De de Willem Frank ten Noot, je gaat het dit keer hebben over Maleisië. Ja, want de Maleisische overheid heeft een verbod ingesteld... op het bezit en de verkoop van een omstreden boekje. Het gaat op een zelfhulpboek, Sex Islam. Dat is een uitgave van de Obedient Wives Club. Een club vrouwen die zich totaal onderwerpen aan hun man... En bij de presentatie van het boek vertelde een van de bonzen van die club... gek genoeg een man... wat er zoal van de vrouwelijke leden van de club wordt verwacht. Ja, in, dat, in het boek Seks Islam staat onder andere... als een man zin heeft in een van zijn vrouwen... zelfs als hij op een kameel rijdt dan nog moet zij aan zijn verlangens voldoen. En het gaat verder, want dit boek geeft de man ook het advies... om seks te hebben met al zijn vrouwen tegelijk. Seks met al zijn vrouwen tegelijk. Dus die club van gehoorzame vrouwen is eigenlijk een club voor veel wijverij. Ja, er komt daar wel in de buurt. Ja. Die, die, die gehoorzame vrouwenclub is een groot voorstander van polygamie. En ongeveer een, een derde van de leden is ook getrouwd in een polygaam huwelijk. Dat mag in Maleisië gewoon met, uh, met toestemming van een sharia-rechter. En volgens de voorzitter van de gehoorzame vrouwen, uh, Fauzia Arafin... kan het gebeuren dat een vrouw haar echtgenoot in bed niet tevreden kan stellen... bijvoorbeeld omdat ze zwanger is? When de waar zegt, ik ben niet ready voor je, of something like that, that leads to the husband getting somebody else. I want object. If he needs another one. Because voor mij is het beter hez een lawful voor wife heeft dan getting een prostitute or something. Ja, Faucia Arafin, zij is zelf echt genoten nummer 2. Uh, haar man was dus al getrouwd met een, met een, met een eerste vrouw. En zij zegt: ja uh, als, als haar man er een derde vrouw bij zou willen nemen. dan heeft ze er eigenlijk geen bezwaar tegen. Want ze zegt: Voor, voor mij is het beter als hij er een wettige echtgenoot bij neemt. dan dat hij naar de hoeren gaat. En wat wil die club van Gehoorzame Vrouwen nu eigenlijk? Behalve het promoten van polygamie. Nou, ze zijn ook heel erg. ze maken zich bezorgd over allerlei sociale problemen. En dokter Azalina Jamaludin, uh, zij is een van de oprichters van de club. zij vertelde in een radio-uitzending dat zij en heel veel gelijkgestemde vrouwen. Uh, zich grote zorgen maken over de vele echtscheidingen en ook baby's die worden afgestaan. Every 15 minutes there is a divorce and every 17 minutes there's er a baby being discarded. We got together and thought if the basic unit was stable, the family unit is stable, then there'll be less divorce and less children being discarded. Basically, that, that was the idea. Nou, er is elke 15 minuten een scheiding. Elke 17 minuten wordt er een, een ongewenste baby afgestaan. Nou, daar maken dokter Jamal Ludin en veel andere vrouwen maken zich daar zorgen over. Zij kwamen bij elkaar. Ze spraken af, de, de basis moet goed zijn, de familiebasis, het gezin moet stabiel zijn. Want op die manier zijn er minder echtscheidingen en zijn er minder ongewenste baby's. Het is ze dus te doen om bepaalde sociale problemen te bestrijden. En daar horen ook zaken bij als prostitutie en gokken. Die vinden ze ook ongewenst. Zij denken dus als die echtgenoot thuis tevreden is... dan gaat hij zijn huil, zijn huil niet buiten de deur zoeken. Aangezien de titel van het boek waar je het net over had... speelt seks daarin een belangrijke rol binnen het gezin. Ja, precies. Volgens het boek uh, Seks Islam blijkt uit onderzoek... dat vrouwen maar 10% geven van wat hun mannen... eigenlijk van het vrouwenlichaam verwachten. Nou, en die club zegt dat zou allemaal te maken hebben met onwetendheid. En dit boekje is een soort van spirituele gids om seksualiteit beter te begrijpen. Nou, tijdens het oprichtingsfeest van deze club vertelde de vicevoorzitter, Rohaya Mohammed wanneer een vrouw een goede echtgenote is. Just be a good uh, mother and a good cook. But actually, uh, what has never been emphasized? A good wife is a good sex worker. Oh, indeed, sorry. Ja, dat was een beetje een herrie op dat feest. Maar die vicevoorzitter uh, Mohammed die zegt: wees een goede moeder en wees goed in de keuken. En daar voegt ze nog een toe. Een goede echtgenote gedraagt zich in bed als een sekswerker voor haar man. Als een hoer. Nou, en dan, dan voegt ze nog allerlei. Uh, dan, dan zegt ze ook nog ja, dat ze een heel repertoire heeft van duizend verschillende standjes die de man in, in bed tevreden kunnen stellen. En is deze club nou een populair gezelschap in Maleisië of niet? Nou, die club is afgelopen zomer opgericht. Ze hebben nou, in vrij korte tijd hebben ze wel duizend leden bij elkaar gekregen. Maar Echt heel populair lijkt die club toch niet te zijn. Want het merendeel van de moslims in Maleisië is vrij gematigd. En deze club die komt voort uit Al-Akram. Dat is een, ja, een vreemde, nogal radicale islamitische secte... die in Maleisië officieel verboden is. En progressieve Maleisiërs vinden de totale gehoorzaamheid van de vrouw... volstrekt achterhaald. En Marina Mahetir van de organisatie Zusters in Islam... die denkt er precies zo over. Obviously, obedience always means that someone is less than the other, and marriage should be an equal partnership, mutually caring, mutual respect, and it's not one person is being ordered around by the other and therefore has to obey all the time. Ja, gehoorzaamheid betekent dat de een minder is dan de ander... zegt Marini Mahitier van Zusters in Islam. En huwelijk moet juist gaan om gelijkwaardigheid, wederzijds respect... en niet dat de een de bevelen uitdeelt en de ander steeds moet gehoorzamen. En dat vindt dus deze progressieve moslimma. En de, de conservatieve moslims die moeten ook niets hebben van deze club en hun, uh, en hun uh, seksboekje. Uh, want zij vinden dat dit een heel verkeerde interpretatie is van ja, de dat islam. Dat boekje is dus nu verboden in Maleisië, zei je. Ja, ja, want er is een islamitische autoriteit van Maleisië. Die heeft uh, gezegd, uh, dit boekje is uh, on-islamitisch. En op het bezitten van komt een boete te staan van 1200 euro. Op de verspreiding komt zelfs een boete te staan van 5000 euro. Maar dat lijkt de gehoorzame vrouwenclub weinig te doen. Want volgens de voorzitter waren de uh, 3000 exemplaren heel snel uitverkocht. En sinds dat verbod is er nog meer vraag naar. Uiteraard. Willem Frank, nou graag gedaan. En tot donderdag. Ja, tot donderdag. In het Stedelijk Museum van Alkmaar is een tentoonstelling over het Alkmaarse chocolademerk Ringers. Een groot merk van 1950 tot 1970. En wat opvalt is dat de eigenaren van toen een zeer goed sociaal beleid voerden. Socialer dan menig tijdelijk contract van nu. En dat al 100 jaar geleden. Onze vaste reclameman Charles Bormans ging kijken met verslaggever Bert Molenaar. Sjardo, we zijn in het in het Stedelijk Museum. Waarom wil je ons meenemen naar deze tentoonstelling over ringers? Ten eerste omdat het een heel mooi uh, Nederlands merk is. chocolademerk. En aan de andere kant omdat het ook een merk is... wat in de traditie past van... Wim Wennekes heeft daar ooit een heel mooi boek over geschreven. De aartsvaders over de, de grote Nederlandse ondernemers uit de eind 19e, begin 20e eeuw. En omdat ook het verhaal van uh, Ringers past ook in dat hele verhaal van die ja, sociale benadering... de maatschappelijke betrokkenheid van deze ondernemers uh, ja, bij de maatschappij je goed technisch onderzoek moet nagaan of Ali die werkzaamheden verricht... die het beste met haar natuurlijke eigenschappen overeenkomen... en haar de meeste bevrediging schenken. Wat het bijzondere is als je dat boek van Wennekes ook leest... is dat je ziet dat deze ondernemers niet alleen maar gefocust waren op op het bedrijf en op het maken van de producten en het maken van winst... want dat deden ze ook, want het waren allemaal zeer succesvolle ondernemers... maar dat ze ook een groot oog en een groot hart hadden... voor de belangen van hun arbeiders, van hun medewerkers. De hoofdjuffrouw stelt haar voor aan de juffrouw... die Ali naar haar plaats aan het eind van de band overbrengt... en haar met het werk vertrouwd maakt. Dus ze hechten ook heel veel aan, aan goed personeel. Ze hebben ontzettend veel gedaan ook om personeel te behouden. Veel aandacht voor jubilea van personeelsleden, eh, ook het creëren van een grote saamhorigheid. Met kantinebonnen gaat iedereen een kopje koffie halen mm -hmm. en aan de goed verzadigde tafels gaat het gezellig toe. Een sterk sociaal leven vonden ze belangrijk, dus er werd aandacht besteed aan. Er werd een toneelvereniging opgericht, een voetbalteam hadden ze, een jazzorkest wat voor die tijd al heel bijzonder was, een zangkoor. Eigenlijk kun je stellen dat die geboortezwingers dat die, dat die al helemaal in de traditie werkten van die economische aartsvaders, mannen als Martin. Mees, eh, Jacques van Marken, eh, Charles Stork, Anton Philips. Dat waren allemaal van dat soort mannen die behalve dat zij natuurlijk eh, eh, een focus hadden op de kwaliteit van hun producten en het productieproces... ook een grote focus hadden op de kwaliteit en de verzorging van hun medewerkers. Ook aan Ali's tanden wordt gedacht. De tandart zorgt dat ieders gebit in orde blijft. Ze hebben een kleine chocoladefabriek nagemaakt in het museum. Ik zie allerlei zakken, ik zie kisten, ik ruik zelfs ik ruik chocola. Er hangen boven ons hoofd grote, uitvergrote uh, chocoladerepen. Volgens mij zo te zien kersenbonbons. Ja, kersenbonbons uh, die werden op twee manieren gemaakt. Dus je haalt dus de machinale... Kersenbonbons en de handgemaakte kersenbonbons. Al die kersen kwamen ook echt uit de betuwe. Er werden letterlijk die bonbons per stuk met de hand gemaakt? Met de hand gemaakt. Het was echt een bedrijf met een volledige focus ook op die productie. Ze hadden een enorm assortiment, 1500 verschillende producten. Veel producten werden ook allemaal met de hand gemaakt. Nou, dat werd natuurlijk uiteindelijk een probleem toen de massaproductie bij de concurrentie opkwam. Ja, dat, dan, dan leg je het uiteindelijk af, want je bent veel te duur. Prachtige dozen met 17e-eeuwse tafrelen traf op de doos met liqueurbonbons. Daar waren ze heel beroemd mee, met de liqueurbonbons. Uh, je ziet hier de Orlacta-chocolade. Dat waren dus uh, chocolaatjes met sinaasappelstukjes erin. Ook heel beroemd, maar je ziet hier ook de chocoladeviooltjes. We zien hier de pastilles, chocolade margrieten. Wanneer ze ziek is, wordt ze niet vergeten. Want een van de sociale werksters komt haar opzoeken. En als je dan ziet... He, hij zorgde er echt voor dat zijn medewerkers... dat er echt goede werkomstandigheden waren. Hij uh, regelt een pensioen. Praat je echt over eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Praat je over 100 jaar geleden? Ja, uh, ontspanningslokalen. Uh, dit bedrijf stond dus echt, en dat vind ik heel bijzonder... met het gezicht naar de maatschappij toe. En niet met de rug ernaartoe. Ook zij hadden een zeer groot oog en goed hart uh, ja, voor hun personeel. Uh, Waarom deed men dat? Nou ja, het was natuurlijk simpel. Ze hadden die mensen ook nodig. Hè. Het waren natuurlijk wel, het waren, het, zijn, het. zijn natuurlijk geen filantropische instellingen. Het is weinig, het is of geen automatisering. Dus je had de, de vaardige handen uh, had je nodig. En die mensen moesten natuurlijk ook gezond zijn. Want als zieke mensen heb je niks. Ze hadden heel goed in de gaten dat je die mensen juist uh, in goede conditie moest houden, tevreden moest houden. Want een tevreden mens werkt harder dan een ontevreden mens. Je kunt je enthousiasme voor het bedrijf in de eerste plaats tonen door alles wat aan je zorgen is toevertrouwd met de grootste netheid te behandelen. Net ja, je kunt, je kunt ja, paternalistisch zeker. Ik denk wel in de goede zin van het woord. He, dat paternalistisch dat wordt vaak gezien als negatief, bemoeizuchtig, autoritair. Maar in dit opzicht denk ik niet. Die mannen hadden een absoluut beeld van waar dat bedrijf moest staan. En ik... Het interessante is denk ik ook dat deze mensen echt het idee hadden... dit moet voor de lange termijn, moet dit, moet dit bedrijf neergezet worden. Focus op de lange termijn. En tegenwoordig is dat natuurlijk wel eens wat anders. Interessant is overigens dat, je, dat ik denk dat er wel een sprake is van een, van een kentering. Als je nu gaat naar die occupaarbeweging gaat kijken en je kijkt naar hun grieven... dan gaat dat met name ook over het feit dat ze grote problemen hebben... met hoe op Wall Street geld verdiend wordt. Maar het gaat ook dieper. Het gaat er ook om van... Hoe staan bedrijven in de maatschappij? Hoe staan bedrijven in de samenleving? Zijn dat bedrijven die daar echt een, uh, die voor hun, ja, ook een, een maatschappelijke rol spelen? Die ook die rol willen pakken op het gebied van milieu... op het gebied van arbeidsvoorwaarden? Of doen die bedrijven dat niet? En terwijl Ali zich zo bezighoudt, leest haar moeder een rapport. Het periodieke verslag van de sociale afdeling... over het doen en laten van haar kind op de fabriek. Ringerschoplaat, denk ik... Kennen veel mensen niet als merk? Was het echt heel groot? Was het vergelijkbaar met de grote merken van u? Absoluut A-merk. Eh, concurreerde met, met drosten, eh, met verkade. Het werd, met, het werd vanuit het hart gemaakt. En dat is uiteindelijk, ja, het is hard geweest. Is dat gewoon ja, door de massaproductie is dat om zeep geholpen? Ja, die zijn gewoon eh, eigenlijk kapot gegaan aan hun eigen kwaliteit al, Oromans en Bert Molenaar in het Stedelijk Museum in Alkmaar. Jurgen van den Berg zo meteen met lunch. Geen stelling nog, want we zijn heel druk bezig iets met de P van de A wordt het Spannend. Surf naar de gids.fm. Tot zover tot morgen. Welke kleur krijgt uw urn? Dat begraven dat houdt ook een keer op, want er is geen ruimte. Het alternatief is dus gewoon crimeer. Steeds meer Nederlanders willen geen doorsnee graf meer. Maar wat dan wel?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 Koop nu al je december cadeaus bij Weekamp.nl. Speelgoed, games, elektronica, wonen, mode. Korting tot wel 30 procent. Eerst Als ik zeg tot 11 uur s'avonds bereikbaar en in het weekend. Wat zeg jij dan? Amsterdam Gold.com. Bescherm je vermogen. Koop nu thuis je december cadeaus met korting tot wel 30 procent. Eerst Mijn naam is Dennis...